2 uur. Jobboot met het NOS-journaal. De Tweede Kamer zal niet instemmen met het voorstel van minister Opstelten... om de reisgegevens van alle Nederlanders te registreren. Opstelten vindt registratie noodzakelijk in de strijd tegen jihadisten. Er is een van de ruim veertig punten in het actieplan dat gisteren werd gepresenteerd. Het idee van Opstelten is niet nieuw... en de Tweede Kamer heeft zich er eerder al tegen uitgesproken. De PvdA en D66 blijven ook nu tegen dat idee... Ook de VVD was eerder niet voor. Algemene registratie van reisgegevens zou betekenen dat de vlieggegevens van alle Nederlanders worden bewaard. Opnieuw is een toestel van de Nederlandse kustwacht naar Italië vertrokken om boven de Middellandse Zee te speuren naar bootvluchtelingen. Nederland heeft de afgelopen maanden al vaker geassisteerd bij de bewaking van de Europese buitengrenzen. De Nederlandse deelname is onderdeel van een operatie van Frontex... het Europees agentschap dat de enorme stroom vluchtelingen... uit Noord-Afrika probeert te onderscheppen... en in elk geval in geval van nood te redden. De parlementsverkiezingen op Sint-Maarten zijn gewonnen... door de Verenigde Volkspartij van Theo Heiliger. Zijn partij krijgt zeven van de vijftien zetels. Sint-Maarten is het kleinste land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Er wonen op het Nederlandse deel nog geen 40.000 mensen. Verkiezingswinnaar Heiliger is niet onomstreden. Hij zou bij de vorige verkiezingen in 2010... 3 miljoen dollar eigen geld in de verkiezingscampagne hebben gestoken... en zo stemmen hebben gekocht. In Nederland heeft de SP vragen gesteld over de kwestie aan minister Plasterk. Zieke zeehonden kunnen vanaf volgend jaar naar vier locaties worden gebracht. Behalve naar de opvang in Pieterburen in Groningen en bij Ecomare op Tessel kunnen de zeehonden ook naar Stellendam en Westvoornen in Zuid-Holland. Het centrum in Westvoorne is voortgekomen uit een burgerinitiatief en opent volgend jaar de deuren. In Stellendam kunnen nu al zieke zeehonden worden opgevangen. Het weer, vanmiddag opklaringen en droger, met wel nog kans op een enkele bui. Temperatuur 18 tot 20 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer, maar ook geregeld zon. Dan wordt het 18 graden. Na het weekend meer zon en hogere temperaturen. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files dus op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden en bij Afrit Bunschoten, Allebei 2 kilometer richting Amsterdam. 2 kilometer file op de A1 uh, bij Inbrugge. En op de A1 richting Amsterdam bij Watergraafsmeer 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 uh, Breda richting Rotterdam bij Knoopend op 2 twee kilometer. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk door een ongeluk 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Jij beleeft het. Het midden van ZFM op tv, radio en internet. -M -M. Dit is ZFM Race Radio.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 Spill. And if the boys wanna fight, you better let them Het historische Grand Prix weekend hier in Salford. Een hele goede middag. De boys are back in town. Ja, dat is de leuze van de historische Grand Prix. Hier dit weekend in Salford. Dit is hier van Tim Lissie. Het is 7 over 2. Zandvoort op zaterdag bij CFM Race Radio. Een hele goede middag luisteraars en goedemiddag Maurice Mulder. En goede middag Rob Harms en goede middag luisteraars. Ja, Albert-Jan Vossen, die zit lekker in Spanje Doet op dit moment mee te luisteren. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag Maris. <laughs> en goedemiddag vader van Albert-Jan. Welkom. Ja, ja, niet te vergeten. Nee, we zijn er weer tussen twee en vijf uur. En wat gaan we vanmiddag allemaal doen Maurice? We gaan natuurlijk kijken naar het circuitpark Zandvoort, want daar wordt heel veel gereisd vandaag. Elf races om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 Dat is even een raar hutje hè? Ja. <laughs> uh, uh, uh, uh, uh. <laughs> ja uh, huh? Bij een sprayer in sea. Ja, de, de koptelefoon uh, deed even niet, uh, Maurice. Dus oh, stopbaar, maar het probleem is weer opgelost. Kijk, daar zijn we blij om. Jullie de CEO van Lillywoods en de prick. Dat was Sprayer in Sea. Jawel, het is historisch Grand Prix weekend hier in Zandvoort. ZFM, Race Radio, Pit Report. Ja, we gaan eens dus even live schakelen met, oh, met het circuitpark Zandvoort. Met Willem van Essen die daar ter plekke is. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag Rob, luisteraars. Circuitpark Zandvoort dit weekend in het teken van de historic Grand Prix. En ja, historie, het leeft toch bij de mensen. Als we kijken naar de opkomst gisteren en vandaag. Ja, een prachtig evenement.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 feest van de herkenning. Voor iedereen die dat vroeger op tv die Grand Prix gevolgd heeft. Ja, die herkennen die auto's allemaal. En het geluid daarbij is prachtig natuurlijk. Het was ook een mooie race. Een race die gewonnen werd door Michael Lyon, nee, Lyons. In een Heskut. Nou, Haskett, de auto waar James Hunt...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 De vola, de de de de de de de de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 Nu Nuet et nu était Diva, au pied nu, restera et Césaria, et à la mort aussi. Au brigade, tu en brigade. A des millions de soldats dans ta patrie, donc garde la... Césaria. Tu nous as tous, quand même, bien nus. Tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle son d'humilité.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 Dat waren weer twee hits non-stop. Pas eerst historie. West en we our eyes uit de jaren 80. En dan de nieuwe Stroma E. Wat is het, een lekkere plaat, hè? Door AV Cesaria. Ja, we gaan het over een speciale auto hebben. Ja, de kmpr auto In het kader van de raceweekend. Je gaat deze auto niet kijken hoe hard je rijdt. Maar je gaat kijken of je gesignaleerd staat.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 ja, we gaan zo dadelijk weer kijken naar het weer voor de komende dagen. Doe met Lex van de Horen. Hij is inmiddels gearriveerd in de studio.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 Dat vind ik wel mooi. Ja, goedemiddag Lex. Goedemiddag Lex. Goedemiddag Lex. Ja, ja. Wat een mooie uh, overhemd heb je aan. Alleen de kleur is anders. En een klein beetje hè. <laughs> Hij is een <laughs> beetje verbleekt he. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ik ben blue en jij bent black. <laughs> Lex, ja. goedemiddag. Welkom. Ja, goedemiddag. Ja, je zei vorige week van nou, misschien zit ik volgende week zaterdag wel op het strand. Maar nou. ik keek vanmorgen uit het raam. Ik denk dat gaat hem niet worden niet. Nee, dat gaat hem niet worden niet.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 Hij was eerst zuidwest en hij wordt vanmiddag west, de wind. En de temperatuur die zit rond de 18 graden. Met, de, met die luchtdruk van 1013, uh, ja, moeten we het hiermee doen. Het is het een maar paar dat, graadjes lager dan uh, dat het uh, gemiddeld is, hè? Ja, dat is, de gemiddelde temperatuur is in deze tijd van het jaar 20 graden. Dus daar zitten we toch eventjes onder...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 Die is inmiddels gedaald naar 18 graden. Maar het nog wel aangenaam hoor. Moet je dat is nog prima te doen. Wenden. Even wennen. Door, uh, even doorbeind. Eén Dormdijken. keer erin duiken. <laughs> maar hij is 22 graden geweest. De ja, temperatuur. Dat is heerlijk geweest. Ja, Maar door die koude weken die we hebben gehad. Is dat toch aardig. Gedaald naar 18 graden. Dus genieten van de week. Oké okay Lex. Nou heel veel mensen die uh, lopen inmiddels uh, 18 jaar. Met andere woorden ze dus, uh, zijn je volgen op Twitter. Ja.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 Gaat het nog meemaken, de nazomer gaat eraan komen. Heerlijk, vooral op donderdag en vrijdag schitterend weer hier in Zalvoort. Hier is Michael Jackson tezamen met Justin Timberlake en Love Never Felt So Good.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 En dan heb ik alvast weer een handtekening van de Formule 1-coureur erbij. Nou, dat klopt, want het is tegenwoordig heel erg moeilijk om van de huidige Formule 1-coureurs een handtekening te krijgen. Want dan lopen de persmensen omheen, beveiligingsmensen en noem maar op wat. Dus dan kun je maar beter zorgen dat je klaar bent. En ervoor zorgt dat als ze hier in de Formule 3 komen, dat je hun handtekening al in de la hebt liggen.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 En die is natuurlijk recent hier ook geweest met uh, de masters, de masters, En toen heeft hij voor mij voldoende uh, handtekeningetjes uh, gezet. Want daar zorgen we wel voor dan.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 En dat is natuurlijk heel erg leuk als je dan met mensen kan ruilen of kan helpen. Want er zijn ook mensen, bijvoorbeeld in China, die pas beginnen. En uh, ja, die geef ik dan advies. En, uh... Dat zijn de handtekeningen. Gaan we toch even terug naar de historische Grand Prix nu. Uh, Jij hebt er velen gezien. Noemen ze een hoogtepunt in op van al die Grand Prix's die hier op Stamford zijn geweest. Nou, een van de hoogtepunten is wel, uh, laten we zeggen, de, de periode 63-64... Dat Jim Clark en Colin Chapman dus hier met de Lotus hun grote triomfen vierden. En dat was de periode dat ik ook bij dat team mocht helpen. En dat heeft mij wel een hele flinke boost gegeven om echt aan de verzameling door te werken tot, tot heden. Ja. ja, je noemt het op, 63-64 is dat. Nou, het mooie is, het lijkt wel dat het erop aangepast is... Ook dadelijk, de race die gaat plaatsvinden is de race van de Formule 1 auto's van Pre-1969. Dus ja. Daar komen die auto's in vol. Nou, dat wil je ongetwijfeld graag gaan zien. Zo. Dat klopt, en dat is ook heel erg leuk om te zien. En een van de auto's ook die ik heel erg leuk vind is een van de scherf die hier staat. En Frevenlo heeft daar ooit in gereden.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 Ja, dat zijn uh, de auto's uh, pre-1960, uh, noemen ze dat. Dus van voor uh, 1969. En dan moet je denken aan uh, Brabham's, aan uh, Coopers, BRM's. Uh, Zegs soort auto's gaan dan uh, aan de gang. Oké, okay, nou... Ik nee, okay. moest even op de vlucht, want er kwam een laadklep naar beneden. Oh jee, yeah, uitkijken. <laughs>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 d d d d d met de handen heen en weer gaan bij deze plaat van uh, <laughs> Ingerit. Nu eh, voert u denken, uh, waar moet ik, hey, ja. zullen we zeggen. Ja, ja, precies. Speciaal uh, voor onze uh, race reporter Willem van Deze de single van Ingerit. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45.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 Download hem en zet hem op je, op je tv, uh, tv. Op je telefoon, maar wat ook. Een telefoon of tablet, Wat ook het mooie ervan is, ga je naar de Over Ons pagina en dan heb je daar livestream staan. Ja, daar kan je meeluisteren. meeluisteren met dit mooie programma. Je kan uh, klikken, nieuws over ons, evenementen en noem maar op. Vind je allemaal op de CFM app. Download hem nu in de Play Store of de App Store. Daar is hij gratis voor je beschikbaar. En op Amazon. Ook dat nog, uh, Maurice.